Autospeelleider Emiel Roemer wordt waarnemend burgemeester van Heerlen. Dat melden bronnen aan de regionale zender L1. Roemer wordt daarmee de eerste SP-burgemeester. Vanavond heeft hij een kennismakingsgesprek... met de fractievoorzitters in de Heerlense gemeenteraad. De huidige burgemeester van Heerlen, Kreewinkel stopt tijdelijk met werken omdat zijn zoon leukemie heeft. De politie wil speciale flitscamera's in gaan zetten... waarmee de pakkans voor bellen en appen achter het stuur flink moet toenemen...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 Volgens de wethouder staat daarmee vast dat de stad Utrecht... 8000 jaar ouder is dan gedacht. Eerder werden er al wel sporen uit de bronstijd en ijzertijd gevonden. De spullen die recent zijn gevonden... worden morgenmiddag gepresenteerd bij het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Het weer nog, lokaal nog een bui, later vanavond overal droog. Snachts kan het lokaal mistig en glad worden. En morgen overdag droog en vooral smiddag zon. Het wordt dan 8 tot 12 graden. Donderdag weer regen.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 Awb Verkeersinformatie. Nog steeds een lange file op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Tussen Soesterberg en Leuze nog 7 kilometer. En de vertraging is daar ook nog aanzienlijk, namelijk een half uur. Ze zijn daar de hele middag al bezig met een spoedreparatie. Het asfalt moet worden hersteld na een ongeluk. Daardoor is de afrit dicht en ook de rechte rijstrook dicht. En ook op de A28, maar dan een stuk noordelijker van Groningen naar Zwolle een lange file bij nieuw Leuzen. Daar staat 4 kilometer en is de vertraging 10 meter. Heeft ook te maken met wegwerkzaamheden, en daar zijn twee rijstroken dicht. Kunststof. Ja, en Sam Dillemans is de gast. Hij is uh, schilder, 53 jaar. En afgelopen weekend ging er een uh, tentoonstelling van start... in zijn eigen uh, fabriek in, uh, in Antwerpen. Eigen tentoonstellingsruimte. Werd geopend door Piet Gielens, dat zei ik net al. Hij is de directeur van uh, het oorlogsmuseum in Ieper. Aan wie je een schilderij uh, hebt geschonken. Stad Ieper, ja. Um, en uh, we hadden het net over die schilderijen... Uh, die, die je maakte op met als ondergrond... Rond, uh, schilderijen van zondagsschilders die je opkocht in, uh, in de kringloop. En Piet Gillens uh, omschrijft deze, we spraken hem. Hij zegt, het is een enorme metafoor. Op het doek van de zondagsschilder zie je het gewone leven met al zijn kleur. De dodelijke oorlog voegt Dillemans toe met zwarte en witte verf. De kleur verdwijnt uit het leven. Alles is ondergeschikt aan oorlog. Alles wordt zwart-wit, alles is oorlog. Is dat ook precies wat je dan hebt voorgenomen? Ik bedoel, ga je zo in zo'n onderwerp, verdwijnen daar zodanig in... dat het ook letterlijk oorlog wordt? Uh, ik denk daar uh, gelukkig niet te lang bij na. Want uh, anders riskeer ik uh, een zekere drempelvrees te krijgen. Dus ik volg mijn natuur, maar die is getraind door mijn kennis. Hè? En uh, achteraf beschouwd... Uh, is het een krachtuur geweest uh, om het uitsluitend met zwart-wit te doen. <coughs> of zwart-wit uh, refereert altijd naar oorlog, Niet, niet dat is niet evident... Maar uh, Piet heeft daar wel een punt. In die zin dat natuurlijk voor de kijker... Uh, de confrontatie, uh, zwart-wit is altijd scherper. Mm -hmm. hè? Is, uh, lijkt minder genuanceerd. Hoewel, ik blijf toch altijd bij de stelling... dat uh, uh, het zwart-wit... En dat heb ik nu toch weer herontdekt. Uh, ik heb even mijn jeugd verplaatst naar 2018. Uh, dat uh, zoals Edgar Degas, de grote tekenaar, zei, op zijn... Uh, bijna op zijn sterrenbed... als ik dat geweten had had ik alles in zwart-wit gemaakt. Dus de grijsnuances blijven een, een eindeloze uitdaging. Als je een van Gogh zou fotograferen in zwart-wit... blijft dat overeind. Dus zwart-wit is eigenlijk een, een, een medium uh, zonder compromis. Is genadeloos, zonder pardon, is scherp, men kan niet terug. Men kan wel braaf zwart-witte afbeeldingen realistisch invullen. Daar, oh, dat, is, dat interesseert me niet. Dat wordt nieuwe... trouwens ook vaak over jou gezegd, een man zonder compromis. Ja, maar ook uh, zonder ja, naar de buitenwereld toe. Hè? Omdat ik natuurlijk, man uh, kan maar één leven leiden als kunstenaar. En dat is binnen zijn atelier. In zijn biotoop, voor mij is dat een aquarium waar ik als uh, vissen heers over, uh, over het water. En waar ik, uh, ja, waar ik, waar ik me dus thuis voel. Maar uh, wat dat zwart-wit betreft, mag niet onderschatten dat het zwart-wit eigenlijk uh, telkens een nieuwe revolutie inhoudt... Uh, welke nuances, welke richtingen kan me daarmee uit... en voor mij is dat een herontdekking geweest... en dat kan me zich pas permitteren... A, ah, na de kennis die men uh, ter degen opdoet uh, wanneer men jong is... En uh, zoals uh, Stravinsky uh, zei, dat uh, vernieuwing slechts uh, kan uh, geworteld zijn in traditie. Dus uh, Anna Pavlova zei het ook. En, ik kom altijd terug op die grootte. Dat vind ik zeer belangrijk, dat men daarnaar kijkt. Hè? Uh, Anna ja, en Palu dat is ook waar je enorm van houdt. En wat jou ook typeert, is dat je echt helden hebt. Hè? Dat je mensen kunt vereren en... Zijn ja, grondement. maar men moet er ook naar luisteren. Hè? Mm -hmm. Als Bach Buxetude uh, uh, gaat bijvoorbeeld uh, uh, kopiëren en daar een, een voetwandeling van Lübeck uh, naar Lübeck voorover heeft, van hoeveel honderden kilometers. Als Goethe, de grote uh, Goethe, zegt: Kijk, moest ik alles teruggeven wat ik heb gekregen? van uh, mijn leermeesters, uh, dan resten er mij weinig. Als die mensen dat zeggen, als de genieën dat zeggen... dan denk ik dat wij als mindere goden uh, niet alleen moeten luisteren... maar dat ook moeten toepassen. En bestuderen. En bestuderen. Uh, ja, kennis is uh, uh, de bron van alle vrijheid. Nee, er is nadien. al zoveel voorwerk gedaan. Uh, natuurlijk dat, en ik, uh, zoals ik daarnet kom te zeggen... en nu kan ik dat volledig uh, uitbuiten om het uh, positief ja, uh, ja. te zeggen. We spraken nog iemand anders, uh, uh, Lucas de Man, over uh, ja. uh, jouw werk. Regisseur en presentator van het programma Kunstuur van de AVRO. Van hij zegt. Uh, hij schildert zoals die is, zegt hij over jou. Hij schildert vanuit de onderbuik. Dat is iets wat ik in Nederland wel eens mis. In zijn werk zie je de kracht van het gevecht, wat mij betreft, Vlaanderen op zijn best. Dat vind ik een compliment. En dat is, ik geloof uh, dat het ook ik, een compliment enough, is. En of, en of, en of. Maar klopt raak, het vanuit de onderbuik? Uh, raak getypeerd. Vanuit de onderbuik uh, gedragen door de kennis. Ik ja. blijf altijd datzelfde herhalen. Want als ik alleen vanuit de onderbuik schilder en ik heb geen kennis... dan uh, zal het rap leiden tot herhalingen, uh, trucjes en uh, oppervlakkigheden. Dus uh, ik sluit volledig aan bij wat hij zegt... En, uh, dank u daarvoor, maar de onderbuik... Het uh, uh, kan alleen maar is. bestaan met de kennis die je opdeed... ik geloof hey, al vanaf je twaalfde, daar vanaf vanaf het... gaan we het zo ook nog over hebben... want ja. toen las je al uh, dat de 16. grote grussen. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik had je ook nog dat fragmentje beloofd... van uh, de oorlogspoëet uit 1918... Uh, en we, we kunnen hem even laten horen, um, want hij komt ook in je boek voor, hè? Ja. Je hebt je... gebruik gemaakt van teksten ook, van ja. dichters, schrijvers uit die tijd. En uh, Siegfried uh. Uh, Sassoon ja. komt daar ook in voor. We laten hem heel even horen. Does it matter losing your legs? For people will always be kind. And you need not show that you mind when the others come in after football to gobble uh, muffins and eggs. Does it matter, losing your sight? There's such splendid work for the blind, and people will always be kind as you sit on the terrace remembering and turning your face to the light. Do they matter, those dreams from the pit? You can drink and forget and be glad, and people won't say that you're mad, for they all know that you fought for your country, and no one will worry a bit." Yeah. 19, nee, 1886 geboren, 1967 gestorven, deze Secret Seizoen. Wat weet jij verder over hem? Uh, dat is een man die wel zijn sporen heeft verdiend, hoor. Een held in de Eerste Wereldoorlog, uh, goed bevriend met Wilfred Owen. Die net, uh, Wilfred Owen die net één maand uh, voor uh, 11 november, hè, dus de wapensstand, net een, op het uur en de dag van de wapenstand uh, overleden is. En die gevochten heeft, de sommen enzovoort. En die toch wel het niveau Ernst jonger heeft. De man die er volledig voor ging. En die natuurlijk tegen de oorlog was. Maar die wel een zeer dappere soldaat was. En die overgedecoreerd is. Omwille van zijn dappere interventies. Want dit doe je ook. Je doet ontiegelijk veel research. Heel veel lezen. Hoe ver gaat dat? Uh, dat lezen, ik heb uh, de oorlogsliteratuur van de eerste wereldoorlog, ook van de tweede mm -hmm. enzovoort, had ik al gelezen voor ik uh, uh, het onderwerp uh, aanpakte. Uh, omdat ik enorm betrokken ben bij de wereldliteratuur. Hè. Uh, ik heb drie punten, de muziek, uh, de wereldliteratuur en de plastische kunsten. Nu de wereldliteratuur, Henri Barbus, Le Feu, misschien vind ik het wel een van de sterkste werken over de eerste wereldoorlog... Uh, en die man uh, schrijft bijvoorbeeld in zijn boek, mijn grootste vijand was het water, niet de soldaat. Je moet goed weten dat man-aan-man uh, -man gevechten in de, Weer in de Eerste Wereldoorlog uh, minder dan 1% waren. Hè? De rest was alleen maar mortiergranaten, uh, artillerie... Uh, uh, ja, om granaten die van uh, her en der kwamen. En men, zag ze, en men, hoorde, men ze hoorde ze... Mensen hoorden ze wel maar zag ze aan peraankomen. Nu, de weteliteratuur heeft mij gevormd. Van jongs af. Hè. Ik, ik las de Russen uh, zeer jong. En ik beschouw hen nog altijd als mijn... Uh ja, mijn opperste psychologen. En ook mijn opperste... Uh... Maar je las ze echt wel heel jong, hè? Vanaf je twaalfde of zo las ik. Ja, ja, ik heb, heb Dostoevsky leren Je was ken... de jongste van vier jongens. Ja. Gaven in... zij jou uh, de literatuur? Hoe... Uh, nee, ik, ik vond bijvoorbeeld de naam Fjodor Michalovic Dostoevsky... vond ik zo'n exotische naam. <laughs> dat ik dacht, ja, daar moet ik voor gaan. Maar <laughs> voor ik het wist, had ik de idioten Zat je uh... mee in Dostoevsky? Ja, ik, ik vond de naam eerlijk zo... Ja is En heel aanlokkelijk. En uh, ja, voor getwist uh, had ik natuurlijk... Ja, was ik aan de geboeders of uit. Maar dat is wel zeer jong. Uh, men zegt dan, zorgt dat niet voor problemen? Nee, dat zorgt voor oplossingen. Ik had wel begrepen dat het psychisch kluwen uh, op mijn twaalf... Dat, dat, dus, uh, ja, dat het niet gemakkelijk zal zijn in de toekomst. Hè. Maar het waren uh, de opperste psychiaters die er waren. Hè, voor vijf centen. Maar hoe reageerde het gezin? Je oudere broers, je ouders? Wat vonden ze ervan dat... Die... Kleine samenke zoals je uh, Ja, samenke ja. Maar bij ons was... Uh, uh, de vrijheid uh, stond toch ook in het vaandel. En uh, ieder uh, deed waar hij zin in had. Wij zijn enorm vrij opgevoed. Je hè? vader was rector in uh, Leuven. Uh, ja, uh, af en toe heb je dat gemerkt. Dan weer niet. Hè. Ik was er niet mee bezig. Ik, uh, ik had fulltime job met uh, Van Gogh, Mozart en uh, Tsjechoff. <laughs> dus uh, dat was het laatste van mijn zorgen. Een hele lieve vader... Een hele Lieve moeder, en ik ben dan plots uitgeweken naar mijn grootmoeder. Die me heel veel, uh, heel veel uh, vertaal... Uh, maar ver waarom ben je uitgeweken naar je grootmoeder? Maar omdat ik heb drie oudere broers uh, en uh, ja, een gezonde chaos thuis. Uh. Wij leefden als uh, verliefde bohemers thuis. Een uh. beetje de jaren zeventig. Uh, uh, waar ik met nostalgie naar terugkijk. Uh. Uh, er is een boek trouwens door een Hollandse filosoof uh, verschenen... dat uh, de wereld gaat aan deugdhouders. Ten onder. Ten onder. Uh, dus wij gingen toen niet aan deugden onder. Integendeel. In, in het was uh, een beetje een ongeregeld zootje. My, ja, maar gestructureerd. <laughs> en, uh, maar en, niet zo gestructureerd dat jij je kon handhaven uh, in dat gezin. Nee, niet in die mate, maar ik had een isolement nodig, omdat het mijn natuur is. Hè. Dat is mijn natuur, mij altijd. Dat werd toen al duidelijk. Ja, dat werd toen al duidelijk. En daar kunnen mijn broers niet aan doen, want ja, het was een normaal gezin dat alleen een beetje uitbundiger was misschien uh, dan uh, de regio reguleren, maar... Uh, ik had de behoefte om door de literatuur en door de schilderkunst... Uh, mij terug te trekken. En dat kon ik beter bij mijn grootmoeder. Want daar, en waar uh, woonde je grootmoeder? Uh, die woonde een dorp verder. En daar heerste een zeer strikt schema. Hè? Om twaalf uur uh, middag eten, om 5 uur avond eten. En ik had dat nodig, die structuur en die discipline. Hoe Omdat oud ik, was je toen dan? Uh, dan was ik dertien. En, maar ik ben zeer dus toen kwam je met die stapel Dostojevskis bij oma? En met de stapels verf. Want ik heb daar ook mijn nacht in... Geschilderd, hè? Want thuis was het moeilijker s'nachts te schilderen. Uh... Maar schilder je dan s'nachts? Ja, toen Op je veertiende? Op, ja, op mijn veertiende, ja. Dan ben ik ook niet meer gestopt. Hè? Ik ben dan geslaagd met examens. Dat is weer een mm. ander verhaal. Omdat een collega van mij in het college al zijn examens doorgaf. En uh, ik had soms uh, 80, 85 procent. Maar ik deed amper iets. Hè. En... Uh, ja, dat heeft natuurlijk hilarische tafereen opgeleverd in de school. Hè? Ik kan het dat, ik nog, dat ik nog slimmer was dan de slimste. En ik deed <laughs> niet. Ik schilderde. Maar ik gaf hem enkel kopies... iets. Uh naar van Gogh in Ruil. Ja. Maar die gestructureerde oma, maakte die zich dan geen zorgen dat Sammeke s'nachts aan het schilderen was? Maar liefde maakt zichzelf de zorgen. Hè. Uh, dat vind ik altijd mooi. En uh, dat is ook de hele oude generatie, heeft twee oorlogen meegemaakt. Dus een, een schilder die s'nachts werkt, uh, dat is geen oorlog voor haar. Ja, ik denk, je was een zeer geliefd kleinkind. Ja, en zij vertelde mij ook vooral over de Eerste Wereldoorlog. Ah, dus, want de, de Belgen hebben een enorme uh, hongersnood hier gekend. En uh, zij sprak me over de angst van de Ulanen, de Duitsers. Hè. Omdat de Belgen zich verweerd hadden in de Eerste Wereldoorlog. En uh, de Duitse represailles waren, uh, ja, waren niet van gisteren. Me. Ga je dan, als je je zo verdiept in zo'n onderwerp. Voel je het lijden ook? van, van of, of, of gaat het echt... Want ik zag je ook in die documentaire... Mm -hmm. je, um, je werkwijze... je hebt geen schilders, Ezel. Hè? Je, je schildert op de grond. Schilderset is, is goed als men jong is. Hè. Op een bepaald moment neemt men daar afstand van. Kijk, uh, en wat dat Piet Gilles toch wel... Uh, uh, tijdens de rondleiding aan mij gevraagd heeft... hoe doet u dat op, op acht meter? Want u schildert eigenlijk op de grond... En uh, men kan het pas lezen, pas is lezen, uh, op een afstand van 4, 5 meter. Ja. Dat is weer de training. Ik kom altijd bij hetzelfde, kom altijd op hetzelfde truc. Dat is de training. Ik weet wat het geeft op 8 meter, op 7 meter. Ook als ik het schilder op 20 centimeter. Dat is de kennis, dat is de jarenlange ervaring. Maar zit er inmiddels niet een enorme laag eelt op de knieën? Nee, uh, nee, als ik, als ik over eeld zou spreken, dan is het misschien eeld wat betreft uh, de plastische, Dat ik daar nog even moet overgaan. Dus ik zie altijd alles in vorm en dat wordt met de jaren erger. Het werkt verslavend en het is een positieve verslaving. Ik begin meer en meer vorm her en der te zien. Uh, en ik laat ik laat alles liggen, ik gooi nooit iets weg. Alles is bruikbaar uh, voor het maken van een werk. Mm -hmm. nee, men moet ook uh, nooit uh, overdrijven in het uh, dramatische beeld van de, uh, de kunstenaar die uh, zich terugtrekt in eenzaamheid, die vecht met de verf, die worstelt met het leven. Ik worstel niet met het leven. Men heeft ooit dan uh, Bukowski gevraagd, uh, het schrijven, uh, dat is toch heel zwaar, en Bikowski na zijn achtste glas wijn, schrijven is niet zwaar, uh, in de file staan is zwaar, uh, misschien gesprekken voeren met mensen die je niet graag hebt, dat is zwaar. Dus altijd dat beeld van de zolderkamerkunstenaar die worstelt met de verf is een nostalgisch beeld dat absoluut niet klopt met de werkelijkheid. Toch niet in mijn geval. Nee, maar toch zag ik in die film... Uh, inderdaad niet iemand die worstelt met zijn werk... maar wel iemand die op zijn knieën aan, aan het schilderen is... in wat er op het eerste gezicht een totale chaos lijkt... Een gestructureerde, het, een gestructureerde chaos. Ja, een georganiseerde Zoals vroeger thuis was, zo ongeveer. Ja, ja, ja, maar, ja. En, um, maar bijvoorbeeld, je liet ook werk zien... waarvan je zei, dit lag eerst gewoon op de grond. In mijn atelier daar heb ik mijn kwasten op uitgestreken. Mm -hmm. En uh, dat is nu een schilderij geworden. Ja. Uh, of ik heb... voetafdrukken liet je Ja, zo. of zelfs voetafdrukken, ja. Uh, het is bekend trouwens van Picasso dat hij een etsplaat voor zijn atelier uh, zette. En die als voetmat gebruikte. En uh, ja, intussen waren er al duizend mensen gepasseerd. En hij gebruikte die etsplaat om uh, daar drie lijnen aan toe te voegen. En het werk was af. Klar, Natuurlijk, af. het zijn drie lijnen van Picasso. Huh? Weer hetzelfde verhaal. Drie lijnen van een genie die weet van waar hij komt. Nu, bij mij uh, gaat het zo ver, inderdaad, dat ik mijn penselen afveeg... Op elke ondergrond die nuttig kan later zijn om het te gebruiken. En dat heb ik ook gedaan uh, in deze tentoonstelling. Er zijn uitgeveegde paletten trouwens. Uh, die uh, 180 graden worden gedraaid. En die... Uh Natuurlijk, met toevoeging van enkele lijnen en vormen, uh, plots een oorlogstafreel worden. Maar ik kraat het natuurlijk iedereen af op, om dat te doen op, op de leeftijd van 15. Hè. Mm -hmm. We moeten natuurlijk. Uh... Laten we naar één doek toe gaan, waarop. Uh, er, want dat is misschien toch ook wel een beeld wat, dat veel mensen hebben: van een, uh, een soldaten die in, in bomen hangen. Ja. Um, even kijken. Uh, welke dat? Ja, deze bijvoorbeeld. Ja. Zou je die kunnen omschrijven? Wat, uh, wat, wat we daar zien. Bah, uh, een heel groot doek is dit ja, in werkelijkheid. Een, een doek van 2 meter op twee meter. En, vijf. en dat was aanvankelijk een kleurrijk landschap. Een beetje uh, richting Matisse, waarvan ik ontevreden was. En dat was al toch al denk ik vier jaar stond dat al uh, in de. In de achterafkamer, in, ja, ja, de, in de wachtkamer. Ja, dit is een van die landschappen ja, waar ja, bent, ja, en dat stond in de wachtkamer van mijn atelier. Maar ik weet, ooit zal ik daar iets op, ah, iets op doen. Ooit, ooit moet dit een, een betere versie worden. En ik heb er dan in laatste instantie, na vier jaar... Uh, wanneer het moment rijp was... Uh, heb ik daar een Duitse soldaat aan toegevoegd. Uh, een, een dode Duitse soldaat in dit geval. Met de helm op de voorgrond. Uitsluitend in zwart-wit. Omdat men zegt: U hebt kleurrijke schilderij gemaakt. Nee, dat, dat kleurrijke was van uh, vier, van vier jaar, jaar geleden. Voorheen. En dan heb ik enkel met zwart-wit dat eraan toegevoegd. Hè. En uh, ja, dat schept natuurlijk een discrepantie tussen de kleur en het lijden mm -hmm. vooraan. Hè. Men zit bijna in een, uh, ja, in een aangenaam tafereel met een, een gruwelijke voorgrond. Ja, ja. Ja. En dat lijden, voel je dat dan? Ik voel niet, als men het lijden voelt... Ten eerste, uh, hoe kan ik het lijden voelen? We hebben het niet meegemaakt, nee. dus wij kunnen ons geen voorstelling maken. Zelfs maar geen... je wilt het wel laten zien. Ik laat het zien, maar men, hoeft, men, men moet die afstand blijven bewaren... Mm. tijdens het maken van die, uh, van die schilderijen. Als men te betrokken uh, geraakt, riskeert men... ofwel, zoals het vaak gebeurt, mm -hmm. anekdotische... Uh, schilderij te maken over de oorlog, heroïs of, of, of te tranerig. Dat zijn de drie valstrikken, mm -hmm. die er zijn met het maken van de oorlog. Te anekdotisch, te heroïs of te tranerig. Nu, als men het vak kent, ik het altijd, dan kan men die afstand bewaren... en kan men het transcenderen, dus verheffen, tot een nieuw idiom, tot een nieuwe vorm, die dan eigenlijk nog revolutionairder is dan welke afbeelding ook van de oorlog. Dus ik wil de oorlog eigenlijk vertalen uh, in, in, in een nieuw vormenproces... dat men voorheen nog niet gezien heeft. Dat, dat lijkt pretentieus, maar we moeten altijd op die momenten... die arrogantie toch wel hebben, om zichzelf te kunnen overtreffen. Want dan kom je ergens. Dan kom je ergens, ja. ja je moet de lat hoog uh, zetten. Een tijdje geleden overwoog je om het wat rustiger aan te gaan doen, klopt dat? Uh, het is me niet gelukt, hè. <laughs> dus ik kwam een sabbatjaar, dat woord jaar uh, is al geworden tot een maand en is eigenlijk geworden tot een dag. Is een Sabbatdag, Wat is was het... de aanleiding dat je dacht... ik wil een Sabbatjaar? Uh, dat heb ik altijd na een reeks. Uh, na een reeks van vier jaar. Heb als je wel... zo'n monomaan met één onderwerp bent bezig... Uh, ja, en dan, je, dan, dat dan, is het wel, hè? Inderdaad. En dan wil je toch even uh, ja, op jezelf uh, terugtrek terugtrekken... en uh, uitsluitend literatuur enzovoort... op reis, vakantie, ja, dat is al veertig jaar geleden. Dat omdat... doe je echt niet, op vakantie gaan? Maar omdat ik het... Uh, ik durf niet te zeggen omdat ik het ben... Als op vakantie. Ik, uh, ik leef op 100 vierkante meter, ik ga naar mijn vriendin. Uh, ik acht de vriendschap dermate hoog. Dus ik, ik, ik telefoneer een vriend en hey, wij kunnen uh, dan uh, volledig onszelf zijn. En, uh, maar klopt het dat je er dan ook wel eens een kookwekker bij zet? Ja, dat was toen in de film. Dat is nu al wat veranderd, uh, omdat ik die intern al heb. <lacht> dus, uh, die, die, die, die, die, die dus ik hoef die fysiek niet meer aanwezig te hebben. Dus voor alle duidelijkheid: voor je vrouw, je vrienden, sport, zelfs maaltijden. Ja. Maar dat is, die krijgen ik, uren en minuten. Ja, maar de mensen zien het als uren en minuten. Voor mij is het uh, volstrekt natuurlijk... Het is niet zo dat ik uh, een wereldvreemd mens ben... Uh, dat uh, wanneer het ritme uh, niet klopt... Uh, volledig instort en de richting psychiatrie moet verdwijnen. Nee, voor mij is dat een vorm van gelukkig zijn. En die is volstrekt niet kwaadaardig. Want ik doe daar niemand. Uh, uh, ja, ik bezorg daar niemand last. Nee? Ze zijn op de hoogte, je vrouw en je vrienden. Nee, uh, iedereen is op de hoogte. En, uh, en dat ze hoort, kiezen voor jou. Dat maar waarom niet? Uh, ik, ik vind dit, zoals andere mensen gaan werken van 8 tot 5... die worden toch ook niet belaagd met... Eh, nu moet je dit en nu moet je dat. <lacht> uh, waarom zou ik dan belaagd worden? Omdat ik mijn uren anders zijn. En nogal striet. Kijk, uh, zoals Kees Budding, uh, uh, toch uh, een Hollander. bekende. Uh, ja, en die zei toch... Uh, uh, in de kunst is meer discipline nodig dan in het leven. Dus dat, kom, dat komt niet van nergens. En ik geloof in de discipline. Dat heb jij wel goed in je oren geknoopt. Uh, ja, ja. Uh, maar waarom zegt hij dat? Hij zal wel weten waarom, denk ja. ik. Ja, en het mag maar gele... dat zat het dus echt al... Want die discipline zocht je dus al en vond je bij die oma. Dat gaat al van jaren terug. Ja, waarschijnlijk is dat mijn DNA uh, die, die ik gevolgd heb. Hè. Dat zit in mijn DNA. En we moeten, uh, als men kan, en dat is een luxe... en daar ben ik ook gelukkig om en dankbaar... Dat ik, mijn, uh, in, dat ik mijn interne roep heb kunnen volgen. Maar het vraagt natuurlijk wel... Uh moet ik het zeggen, het vraagt natuurlijk wel... Ja, wat vraagt het uh, eigenlijk? Het vraagt uh, minimale opofferingen. Minimale. Ze Zo zijn voelt het wel. Minimale opofferingen. Hè? Uh, hoeveel mensen moeten niet andere zaken opofferen... Uh, die niet hun ding kunnen doen? Het vraagt... Even, David van Rijbroek is één van je vrienden... voor wie ja? je tijd neemt. Uh, ja, ja. En hij schreef een inleiding bij je vorige boek... toen je tentoonstellingsruimte werd geopend. Ja. En uh, hij schreef toen zijn... Techniek, dus jouw techniek, wordt steeds beter... maar het leven dat voor hem ligt steeds korter. Zal hij het halen? Bah. Uh, het, is een, het is voor mij uh, niet langer een wedstrijd met de tijd... omdat ik altijd toch de eeuwigheid in mij draag. Kijk, als ik vandaag een goed schilderij heb gemaakt... heb ik de eeuwigheid een loer gedraaid. Dat is het. Ja, ja, en voor mij is schilderen een... een, een een, een, een vorm van uh, gewichtloosheid worden, van uh, het verlaten van mezelf. Hè? Elke mens sleurt zichzelf met zich mee, tot in het eindloze, elke dag van morgens tot s avonds. Als, als ik enkele momenten van gratie ken binnen de schilderkunst, word ik gewichtloos. En die gewichtloosheid zorgt ervoor dat ik kom afmaak met het wezen Sam Dillemans... Hè? Elk mens sleurt zichzelf mee als een, uh, een, een, een zware vest die af en toe uh, uh, kan uh, ergeren. En uh, de kunst uh, op dat gebied is een, een remedie tegen, tegen die zwaarte uh, van het leven. En, en dus... dan nu de tegel. De eeuwigheid een loer draaien of had je aan iets anders gedacht? Nee, als ik aan een tegel... Als ik nu... Natuurlijk, uh, de citaten zijn, uh, zijn daar, uh, daarom daaromtrendt. Een minuut heb je ervoor. Uh, een minuut. Nu, wat ik nog wou benadrukken... In een heel minuut de... is kort, hè? Ja, een minuut is kort. Nu, het... Wat komt er op die tegel te staan? Het verworven toeval vind ik al belangrijk. Het verworven toeval. Dus een toeval dat men zich kan verwerven met de jaren. vind ik zeer belangrijk. Uh -huh. Maar ik ga het houden bij een uh, uh, citaat van uh, de grote schrijver... Louis Ferdinand Céline, die het polyfonisch... Uh, kata, uh, katastrofe, het polyfonische katastrofe, heeft kunnen verenigen met de buitenaarse humor. Dus ik pleit voor zijn woorden, alleen het goddelijke is gratis. Seul le divin est gratuit. Perfect. Precies in de tijd. Dank je wel, Sam Dillemans. Zodra dadelijk, zo dadelijk langs de lijn en omstreken. Mooie Dank, avond. Meneer Dillemans, dit was aflevering 1493. Morgen regisseur Saskia Dissing over haar nieuwe speelfilm, Dorst. Tot dan! NTR. Speciaal voor iedereen.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 NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De aanklagers in de Amerikaanse staat Florida gaan de doodstraf eisen tegen de student die wordt aangeklaagd voor de schietpartij vorige maand op een middelbare school. Bij het bloedbad kwamen 17 mensen om het leven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ontkent dat er veiligheidsmaatregelen bij de gemeenteraadsverkiezingen zijn teruggedraaid. RTL Nieuws meldde eerder vandaag dat uh, op de stembureaus handmatig getelde stemmen niet meer door twee mensen zouden worden ingevoerd in het softwaresysteem. Klopt niet, zegt het ministerie. Ook de Amerikaanse onderminister van Buitenlandse Zaken... is ontslagen door president Trump. Steve Goldstein zou enkele uren na minister Tillerson zijn weggestuurd. Die reageerde een uur geleden voor het eerst. In de verklaring repte hij met geen woord over Trump... of de reden voor zijn ontslag. En bij opgravingen bij de Uithof in Utrecht... zijn spullen uit de steentijd gevonden. Onder meer potten, scherven en een houten afgodsbeeld. Ze komen uit ongeveer 11.000 voor Christus. Volgens de wethouder staat daarmee vast dat de stad Utrecht 8000 jaar ouder is dan gedacht. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en opstreken. Met Robert Neder en Renze Klamer. Zo, dat is een goede avond. Dit is Langs de Lijn en Omstreken met sport. We volgen de achtste finales van de Champions League. Manchester United tegen Sevilla en Aas Roma tegen Shakhtar Donetsk. En naast de sport zijn er mooie verhalen. Over gevangenisdorp Veenhuizen bijvoorbeeld. In de 200 jaar dat er bestaat zijn er veel experimenten gedaan met gevangenen... waar de klanten van vandaag nog steeds van profiteren. Wordt het na negenen. En we praten na tienen met Anna van der Breggen. Vorig jaar won ze in het voorjaar alle zwarte maar te winnen viel. Hoe kijkt ze nu... naar? dit seizoen. Dat er nog veel meer uh, luister lekker mee. Als u wil kijken, dat mag ook. De webcams staan aan en zijn te zien op nporadio1.nl of via de Radio 1-app. Dat is nog makkelijker. Ja, ze is de succesvolste Nederlandse Olympiër ooit. Irene Wust, haar uh, ploeg Just Lease, zou na het uh, schaatsseizoen gaan stoppen. En nu wordt er toch gedacht aan een doorstart, maar dan wel zonder Wust. Nou ja, ik heb dat ook gehoord. En uh, ik, uh, ik hoorde dat uh, op donderdag voor de WK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 ja, de manier waarop ik het hoorde, had ik, uh, had ik liever uh, eerder geweten. Ja, want wat was de manier daar, uh, waarop je het hoorde? Ja, op donderdag dus, voor het WK. Ja. Dat lijkt mij niet een lekker moment. Nee, ja, de donderdag voor de WK-round is natuurlijk niet, uh, niet een fijn moment. Maar de, ja, de, ik hoorde al wat geruchten. En dat zingt natuurlijk al wel een tijdje rond in de schaatswereld. Dus ik, uh, ik heb het gewoon gevraagd. En toen uh, ja, was dit het antwoord. Je hebt gevraagd naar de Gertijs. En hij zei van, ja, we gaan verder met de sponsor, maar dan zonder jou. Ja, ja. Nou ja, tenminste, dat is, dat is de intentie. En, of, uh, ja, ik weet niet of ze daadwerkelijk doorgaan, maar dat, uh, dat zijn ze aan het onderzoeken. Wat zou jij toen? Ja, niet zoveel. Ja, ik was vooral teleurgesteld en, uh, en ik had gehoopt dat, omdat, je, nou, omdat het wel voelt als mijn kindje, mijn project, wat ik ben begonnen en, uh, en heel graag had door willen zetten. Maar uh, had ik gehoopt dat ik in ieder geval als eerste in de rij stond om het te horen. Um, maar ja. Aan de andere kant heb ik drie fantastische jaren gehad en, uh, en super mooie hoogtepunten. En ja, ben ik daar Rutger en Just ook beide dankbaar voor. Maar Dan weet je, weet je waarom, waarom die beslissing is genomen? Ja, Rutger zei dat ik de oud was. En is dat ook de reden, denk je? Ik weet het niet. Ja, geen idee. Ik ben in ieder geval super gemotiveerd om nog, uh, nog jaren ervoor voor te gaan. En ik heb nog hele mooie doelen. Ik wil nog wereldkors rijden, wereldtitels behalen... Uh, ik heb nog een lijstje van Goenda in mijn hoofd, uh, wat, ik wil, uh, wat ik wil halen eigenlijk. Dus, uh, ja. Maar is, is het, kan het zijn dat, dat, is het dat, dat Rutger Thijsen niet met jou verder wil of is het dat de sponsoring niet met jou verder wil? Ik geen idee. Misschien wel beide, dat kan, dat kan natuurlijk. En waarom zou het dan zijn dat de sponsoring niet met jou verder wil? Ook ja, geen idee. Dan moet je de sponsor vragen. Maar... Heb je iets gemerkt van uh, onvrede de afgelopen jaren? Nee, en ik, had, uh, ik heb nog een goed gesprek gehad met Rutger ook uh, tijdens de Olympische Spelen van Korea aan het einde. Dus ik had ook wel... Uh, ja, mijn insteek was om door te gaan. En, en zijn insteek toen ook? Ja, ik, dat heb ik in ieder geval uh, ja, geïnterpreteerd uit het gesprek. Maar goed, ja, natuurlijk het, het, het, kunnen dingen aflopen en, en lopen contracten af. En hebben we met z'n allen drie fantastische jaren gehad met heel veel mooie hoogtepunten. Dus ja, dat een visie kan veranderen en dat ze willen verjongen, dat, daar, uh, ja, dat, dat, dat kan ik me begrijpen. Nou, Je gaat niet meer met het getuizen verder. Uh, heb je Gerard Kempkers al gebeld? Nee, ik heb Gerard Kempkers nog niet gebeld, nee. Is dat een, is dat een, is dat een rare gedachte? Ja, ik denk het wel. Volgens mij zit hij lekker bij FC Groningen. Ja, is dat zo? Is hij al een tijdje uitschuit. Zou, is dat, zou dat een optie zijn? Ik bedoel, ga jij dat proberen? Nou, weet ik niet. Denk, ik denk dat ik eerst gewoon... Uh, Eerst even alles op een rijtje. en uh, Ik denk niet dat dat uh, een 1-2'tje is. Ben je boos? Nee, ik ben niet boos. Ik ben gewoon teleurgesteld op de op. En aan de andere kant ben ik heel dankbaar voor, uh, nou, voor, voor drie fantastische jaren. En... Uh, ja, Toch maar een uh, droom waargemaakt om uh, die vierde op uit te halen. Ja, zij een wuus tegen Steven Dalebout. Ze kreeg vlak voor het WK-round, dus uh, te horen dat de ploeg niet meer uh, met haar doorgaat. Rutger Thijssen aan de lijn, goedenavond. Hoi, goedenavond. Wanneer hoorde jij dat, uh, dat Wuuste uh, uh, op een zijspoor zou worden gezet? vroeg ja, dan ga je maar naar, naar, naar data vragen. Uh, Nou, ongeveer. Ja, ja. Uh, een week of anderhalf geleden zo'n beetje denk ik dat het was. Ja. En, uh, en, en, en ik denk wat iedereen heel, heel mooi verwoord is inderdaad... dat we drie hele mooie jaren hebben gehad. Uh, mooie jaren en tevens hele intensieve jaren. Waarbij ik voor mezelf op een gegeven moment niet heel duidelijk... Uh, nou ja, in, in kaart had wat ik wilde doen... en dat hij wel allemaal rustig op mezelf af wilde laten komen. Hm. Um, ja, dus op een gegeven moment uh, gaan, er, gaan er gewoon geruchten rond. En dat merkte hij heel sterk. En dat, en dat hoorde ik ook overal. en, en ja, zo, zo, zo zijn er wel meer geruchten waarschijnlijk. En iedereen vroeg mij naar wat er waar was van die geruchten. En uh, ja, ik kon daar denk ik twee dingen doen. Ik kon daar aangeven: van ja, het is niet waar. Maar ja, dan, dan, dan lieg ik gewoon glashard tegen er. En, en, en dat wilde ik gewoon niet doen. Of ik kon aangeven wat er, wat er speelde. En dat heb ik uiteindelijk gedaan. Ja, maar je hebt, een goed uh, gesprek, je hebt een goed gesprek gehad tijdens de Spelen ook, hè? En, en, toen, nou, en toen, ja, toen zei ze ik, van ja, toen had ik de indruk... dat hij nog eigenlijk wel met me door wilde. Nou, wat mijn, mijn, mijn eerste vraag daar aan iedereen was... en dat was puur, puur vanuit, vanuit mijn kant, vanuit interesse... van goh, iedereen wat, ja, wat, wat, wat wil je? Wat zijn jouw doelen nog? Want je hebt, nu, ja, je hebt nu dit bereikt, je hebt nu je droom waargemaakt... van, uh, van, van, van, van, van vier gouden medailles op vier opeenvolgende Spelen. Wat wil je nog? Wat, ja, wat zijn je doelen? En daar hebben we in mijn beleving een heel open, open gesprek over gehad. En, en er werden, nou, werden dingen werden eraan gehaald. En daar heb ik, heb ik vragen over gesteld. En om, om, ja, om te kijken van, goh, ja, wat, wat wil ze echt? Uh, dat was van mijn kant. Was dat op dat moment niet zozeer van, goh, dat, dat gaan we samen doen. En ja, wat we daar gewoon beide denk ik niet handig gedaan hebben... is, is niet gewoon concrete vragen gesteld aan elkaar. Van, goh, weet je, ik aan haar, met wie wil je dat doen? En zij aan mij, goh, wil jij dat met me doen? Ja, maar... Nou, laat, ik dan nou, even concrete, ik laat ik dan even een concrete vraag stellen. Uh, want dat, dat, dat, dat, dat heb je graag, begrijp ik nu, hieruit. Wie, wie heeft er nu besloten om, uh, om te stoppen? Wie heeft de beslissing genomen? Uh, waarmee te stoppen? Nou, met Irene. Nou, ik, ik, ik denk dat uiteindelijk de sponsor uh, een, een, een vierjarenplan heeft. En daarin, uh, Irene had volgens mij te kennen gegeven nog twee jaar door te willen... En ik denk dat zij dat als uh, gezien hebben als van... ja, oké, okay, dat past niet in ons plan. Ja, ja. en dat is dan... Uh, de, de, de Irene ja, zegt, nou, ja, goed, ik kreeg... mag mij niet stellen. Nou ja, in zoverre dat... Ja, je mag de... het wel stellen, hoor, ja. daar niet van. Maar die <laughs> kan je beter aan de sponsor stellen. Nee, nee maar goed, ze heeft te horen gekregen dat ze te oud is. Dat, dat, dat, daarom vraag ik het ook. Dat kan ook een interpretatie zijn van... nou, uh, je gaat niet meer voor de vier jaar. Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus ja, nee, ik snap, ik snap heel goed wat je bedoelt. Want, want goed, had ja, ja, te oud, dat, dat... Ja, goed, je bent... Uh, je bepaalt zelf hoe oud je, je, je bent en, en, je, en jezelf gedraagt... en hoe je jezelf voelt natuurlijk. Ja. En uh, als er alleen ergens een, een, een, een, een termijn aangegeven wordt... en een andere partij heeft een ander plan daarbij... Ja, dan, dan wordt dat een soort van... Ja. In de aannames gaat het uit elkaar. En ik denk dat... Uh, ja, goed, dat dat dat ook een beetje is wat er aan de hand is. Ja, maar, waar, maar waarom wordt daar dan niet samen over overlegd? Want uh, ja, je, niet bepaalt hoe oud hij zelf is. Dat, uh, dat wordt door je ouders uh, meestal bepaald. Uh, je kunt in ieder geval bepalen hoe oud je je voelt. Maar 31 is natuurlijk niet zo heel oud tegenwoordig in een topsport. Je kunt nog fantastische dingen doen. Dus als zij zegt ik wil twee jaar. En die sponsor zegt ja we hebben een vier jaar plan. Nou dan moeten ze toch een keer met elkaar om tafel. Van nou ja, zie je het nog zitten misschien om eventueel langer door te gaan. kunnen we erover spreken. In plaats van dat je gewoon besluit om haar uit de ploeg te zetten. Die ze bene zelf heeft opgericht ja ik, uh, ik ik weet niet of je het uh, of je het uit de ploeg zetten kan uh, moet noemen want het is een uh... Nou, kijk, het is een, het is een partij, en, uh, die zijn een verplichting aangegaan. Maar daar ga ik voor hun praten, hoor. Dus mm -hmm. dat, dat, dat kan ik beter niet doen, want ik wil in principe over mijn eigen idee... dat we daarmee praten. Maar zij hebben, zijn, een, uh, zijn een plan aangegaan. En, dat, en, dat hebben ze, en volgens mij hebben ze dat afgerond. En ja, het enige wat ik, uh, waar ik je gelijk moet geven... is het is nagelaten om te communiceren over het vervolg. Ja. Stop, maar als, als je heel... al slordig met, met zo'n notabene... nog de Olympisch kampioen om de 1500 meter... Ja, ik, uh, <nog>? ik, ik snap dat ik jou in je ja? baan kan spreken, hè, want het gaat nee, vanuit de sponsor. Maar het is, het is ook jouw team, je bent daar coach. Uh, kun jij er toch ook wat van vinden of van zeggen? Ik kan er zeker iets van, iets van vinden en, en van zeggen. Maar goed, ik, voor mezelf had ik ook nog niet uh, duidelijk wat ik wilde... en hoe ik, uh, hoe ik, het, uh, hoe ik het verder zag. Ja. Dus eigenlijk als iedereen wist had gezegd van ik wil er wel vier jaar door... en dat ze duidelijk gecommuniceerd had de zaak heel anders gelegen. Nou, dan denk ik in ieder geval dat er een, een, een ander gesprek plaats had gevonden, inderdaad. Ja. En heb je zelf al overwogen om uh, eventueel met, met Irene... als Irene nu naar een andere ploeg gaat en, uh, en ze zegt... nou, met Rutger heb ik eigenlijk goed gewerkt. Daar wil ik eigenlijk wel mee door. Is dat dan voor jou een optie? Nou, in, in, ik, ik denk in, in, deze, in, in, in deze situatie niet meer. Omdat er, omdat er aannames gedaan worden, denk ik overal. Um, en, en de, nogmaals, ik ben er ook gewoon absoluut nog niet uit wat ik wil en hoe ik dingen wil op dit moment. Hm. Hoe bedoel je omdat er aannames worden gedaan? Nou, dat er aannames worden gedaan dat, dat, dat uh, ik haar de boodschap heb gegeven uh, dat ze te oud is, of, uh, of nou ja, te, uh, misschien uh, maar, te, maar twee jaar door wil. En, uh, ja, en ik, ik denk dat daar dan op een gegeven moment een, een klein barstje in komt in een, uh, hm. in een, in een samenwerking. Ja, want dat heeft ze letterlijk gezegd. Dat hoor je er ook net letterlijk zeggen, hè? Van Rutger, zeg maar, gezegd ja, dat ja, ik oud ben. Dat bedoel je, dat is, dat is een aanname, gewoon een miscommunicatie. Maar jullie werken zo vaak samen. Dan bel je toch even met elkaar en zeg je... joh, heb, heb, is dat zo overgekomen? Dat bedoelde ik zo helemaal niet. Nee, nou goed, dus ja, dat, dat zou kunnen. En, en uh, ja, dat, dat kan misschien alsnog wel, hoor. Daar niet van. Ja. Maar het... Uh, ja, goed, ik heb ook een bewust... Uh, ik heb haar ook bewust de waarheid gewoon willen vertellen en, en, en niet en wat mijn mijn plan was om het uh, ja om, om met haar in deze periode erover te gaan, te gaan communiceren ja en dat het dan de WK. ja en als het dan vervolgens kort voor de WK uh, naar buiten komt omdat zij naar vraagt is het natuurlijk wel een beetje ongelukkig inderdaad dat, uh, dat mag ja, het duidelijk dus, zijn dat, dat, dat, dus voor iedereen is te hartstikke ongelukkig natuurlijk ja ja, ja. oké okay. nou tot slot hoe, hoe kijk je terug op het hele verhaal toch wel met een, een positief gevoel, toch nog ergens? Of, of, of is dat nu helemaal nou, waar? Nee, drie hele mooie jaren gehad. Ja. Met hele, hele, hele mooie prestaties, zowel van iedereen als, als, als, als ook van de rest van de ploeg. Ja. En, uh, en nogmaals, ja, ook uh, voor mij drie hele intensieve jaren. Ja. En jij gaat er nu weer vier in, in bij de ploeg waar je nu bent. Dat blijft hetzelfde. Ja. Jij gaat niet weg. Nee hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. nee dat, dat hoor je mij niet zeggen. Dat je niet Want daar ben ik daar ben ik nog niet uit wat ik wil. Oké. Okay. Dus je gaat er nog even over naar. Was dat al aan de orde? Of is dat aan de orde gekomen vanwege deze zaak van vandaag? Van wie? Nee, van wie? Dat, nee, nee zeker niet. Dat was al aan de orde. En dat weet uh, dat, dat, dat iedereen ook. Ja, je gaat je nog even beraden. Goed, dankjewel. Ja. Oké. Okay. Alsjeblieft. Jo, dag. Er wordt uh, vandaag gevoetbald in de Champions League. En Arman Asseroglu is vanavond degene die dat uh, voor u verslaat. Arman, goedenavond. Goedenavond. Wat staat er voor moois op het programma? Wij volgen vooral uh, vanavond Manchester United tegen Sevilla. Dat is. Uh, de belangrijkste wedstrijd eigenlijk toch als je kijkt naar United. Een grote club die al heel lang verstoken is van een kwartfinale in de Champions League. Want het ging een paar jaar natuurlijk niet zo best. Maar ze hebben het hoofdpodium nu weer gevonden. Geplaatst voor het toernooi door de Europa League vorig seizoen te winnen. Ten koste van Ajax en nu staan ze op de drempel. Van de kwartfinale in Sevilla. Twee weken terug werd het 0-0. De wedstrijd ligt dus volledig open. En Sevilla is dan misschien een ploeg met minder wereldsterren als Manchester United. Het is wel een geweldig, mooi, aanvallend elftal. Het is echt een botsing van stijlen. Van het United van Mourinho is dat natuurlijk veel minder. Gaat altijd puur uit van het resultaat. Wat verdedigender spel. Maar ja, dat loont wel. United won dit weekend bijvoorbeeld nog van Liverpool. Er is nog een andere wedstrijd vandaag. En die gaan we ook... En daar gaan we in elk geval de stand van volgen. Dat is Shakhtar Donetsk tegen AS Roma. Dat is een wedstrijd die een paar weken terug erg vermakelijk was. Shakhtar won in Garkov met 2-1 van Roma. En vandaag is de return in Stadio Olympico in Rome. Maar vooral aandacht dus voor United op Old Trafford tegen Sevilla. Nederlandse arbitrage. Een van de belangrijkste wedstrijden tot nu toe in de carrière van Denny Makkely. Er ligt wat druk op zijn schouders want dit is een wedstrijd waar heel Europa naar kijkt en hij wil zo graag doorgroeien tot het top echelon van de echt grote scheidrechters. En dan is het wel de dag dat je het moet laten zien. Hij had dit weekend nog een moeilijke wedstrijd bij ADO tegen NAC, toen hij een penalty gaf waar wat controverse over was. Maar nu moet hij het dus laten zien in het oog van de wereld op hem gericht. We gaan zo beginnen, over een paar minuten. Het is al kwart voor negen, maar ze staan nog niet helemaal klaar... met United dus tegen Sevilla. De ING-bank trok vandaag een plan in... om topman Ralf Hamers een salarisverhoging van een miljoen te geven. We hebben de publieke reactie onderschat, zo stond te lezen in een verklaring. Wellicht speelde ook mee dat veel klanten van ING... inmiddels zijn overgestapt naar ASN of Triodos... Laten we nou toevallig een voormalig directielid van Triodos hier aan tafel hebben zitten. Han van een hele goede avond. Hi, goede avond. Fijn dat je er bent. Hm. Uh, je werkt niet meer bij Triodos Bank? Nee, ik heb tien jaar geleden gewerkt. Of tien jaar gewerkt bij Triodos Bank, ik heb daar in 2012 afscheid genomen. En daarna zes jaar bij Oico Credit gewerkt, een sociaal investeerder en ben daar recent gestopt. Oké, okay. tot zover het CV. Je kent dus de cultuur van Triodos vrij goed. Ja. Hoe gaat het daar op dit soort dagen? Wordt er dan bij de koffieautomaat ook wel een beetje. Ja, laten we zeggen, naar buiten zijn ze heel netjes... maar ook af en toe een beetje besmuikt gelachen. Nou, dat levert ons om maar poignie, hebben een paar nieuwe leden op. Nou ja, Triodos is heel blij en ook ASM is heel blij... dat er ontzettend veel nieuwe klanten overstappen... van de ING-bank naar uh, die twee banken. Uh, omdat zij daarmee groeien. En groei aan zich doet ze weinig, maar door te groeien... hebben ze veel meer maatschappelijke impact weer. En daar gaat het die bank om. Natuurlijk, natuurlijk. maar het zijn ook mensen die daar werken. En mensen ja. vinden het af en toe ook leuk als iemand anders een keer verliest. Ja, en het is heel fijn om af en toe te winnen. En overigens, beide banken winnen heel vaak. <laughs> ja, heb je cursus PR gedaan? Of, nee Daar ga ik je goed af Zullen we zeggen je Wordt toch grappig getapt ook wel bij zo'n koffieautobaten Natuurlijk, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja, zijn, er meer, zijn er meer voorbeelden Van enorme PR blunders die, die veel leden CQ klanten heeft opgeleverd Ja, Ik herinner me in 2008 Was er een documentaire van Zembla uh, Over het investeringsgedrag van goede doelen en dat bijvoorbeeld het KWF investeert in de tabaksindustrie. Nou, de weken daarna uh, stroomden de nieuwe klanten binnen. Ja. Uh, 2015, er was ophef over de beloning bij ABN Amro. Nou, dat, dat doet meteen iets met de organisatie. En de heel veel, heel veel uh, klanten van ABN zijn destijds overgestapt naar Triodos of naar ASM Bank. Ja. ja, want je telefoon stond niet stil, neem ik aan mijn oud-collega's die uh, in deze situatie toch wel even contact willen nemen. We hebben. Uh, leuke app contact. Ja, ja, ja, ja. Ik zag je denken, hoe ga ik dit zeggen? Ja, ja, ja. <tie> <tie> <tie> hoe, hoe, hoe heb je dat zelf ervaren de afgelopen dagen, week... Die, die hele affaire rondom IRG? Nou, weet je, afgelopen donderdag hoorde ik uh, de plannen van Jeroen van der Veer... als uh, voorzitter van de Raad van Commissarissen van ing bank En ik was wel heel erg verrast dat hij dat uh, plan naar buiten bracht. Enerzijds over de timing, net voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat is niet handig, daar refereerde jullie zelf ook aan. Ehm... Um, maar drie jaar geleden heeft de president-commissaris van ABN Amro een kleine verhoging uh, aangekondigd uh, voor zo'n destijds de bestuursvoorzitter van ABN Amro van 100.000 euro. Uh, ja, en dat heeft tot massale ophef geleid. Dus uh, ja, op zijn minst wat onhandig om nu eenzelfde stap te zetten, maar dan in de tienvoudige. Niet honderdduizend ja. euro, maar een miljoen erbij. Ja. Het is een heleboel geld en, en veel verontwaardiging erover. Uh, terwijl je kunt natuurlijk ook zeggen... Hè, dit, dit, zijn, dit zijn inkoppertjes voor politici. Dit is natuurlijk uh, koren op de molen van een beetje cynisch volk... wat, wat iets heeft tegen elite, tegen plusplakkers. Uh, terwijl ja. als je het echt bekijkt... Ja. wat is nou een miljoen voor zo'n groot bedrijf? Dat is eigenlijk niks, dat, dat is peanuts. Nou, en dan maak ik de stap naar mijn opiniestuk en, en naar mijn visie. In de Volkskrant. Eh, In de Volkskrant, ja. Uh, ik, ik zou willen dat de banken worden gesplitst in nutsbanken en gutsbanken. En nutsbanken, dat zijn banken die uh, uh, bieden betalingsverkeer aan... daar kun je je spaargeld in zetten... en die bieden nette kredietjes aan aan uh, ondernemend Nederland. Dat is echt een nutsfunctie. Die kunnen niet omvallen? Die mogen niet omvallen, want dan... dan, uh, ja, die, dan houdt het betalingsverkeer op. Ja, okay. dan uh, kunnen kun jij en ik niet meer bij de kassa betalen. Dat is een nutsfunctie. En uh, daar moet heel streng toezicht op zijn... Uh, uh, die banken die moeten niet een, een, uh, een, een wens hebben... om zoveel mogelijk aandeelhouderswaarde te creëren... maar dat, die moeten gewoon die nutfunctie op een hele goede manier vervullen. Risicoloos. Ja. En dat betekent dat daar een nette beloning bij zit... maar wel een nette beloning. En niet een beloning van 2 miljoen en een 50% stijging. Maar dat... bijvoorbeeld, wat verdient uh, iemand bij Triodos ouders in de top... De Zoals topman jij? van Triodos, die verdient op dit moment 300.000 euro, volgens mij. Oké, okay, en de grote? Dat is waar ik aan moet denken. Een, een net salaris. Dat is een fatsoenlijk salaris, in mijn ogen. Ja. ja. En dan hebben we nog de, de Guts, de Gutsbanken. Dan mag het geld over de, hè, tegen de plinten klossen. Ja, Gutsbanken zijn banken die uh, ook een hele belangrijke rol in de maatschappij hebben. Die uh, brengen bijvoorbeeld organisaties naar de beurs. Hè. De komende weken gaan er drie organisaties naar de AIX-beurs. Uh, en daar vervullen die Gutsbanken een rol in. Heel belangrijk, uh, maar wanneer ze omvallen... is dat niet desastreus voor de Nederlandse samenleving. En die hoeven dus niet gered te worden door de belastingbetaler... mocht er een probleem zijn... Vandaar een gutsbank. En daar mag iemand aan het hoofd. 3 miljoen, 10 mag... miljoen, 30 miljoen. Maakt allemaal niet uit. Ja, ik heb er wel een mening over. Maar <laughs> uh, maatschappelijk zien kan die verdienen wat hij wil. Ja. ja, en dat kan dus beide ING zijn. Bijvoorbeeld, hè? dus je zou ING Nuts en ING Guts kunnen hebben. Ja, je zou het kunnen vergelijken met de splitsing van de energiebedrijven. Die zijn uiteindelijk gesplitst in productiebedrijven en in netwerkbedrijven. Dat netwerk is echt een nutsfunctie. Uh, daar is de toezicht ook nauwer op dan op de productie. En zo zou je dat in het bankaire landschap ook kunnen doen. Nutsbedrijven, betalingsverkeer sparen, kutsbedrijven, uh, meer innovatie. Ja, wat ik nog even zat te bedenken. Je zijn net, heel veel mensen zijn overgestapt nu uh, naar, naar Triodos. Mm -hmm. Is dan een beetje aan te geven om wat voor bedragen we het dan hebben? Nou, weet je, ze stappen, een, een, een bankland stapt over met betalingsverkeer. En vaak wordt dat uh, gepercipieerd als een hele grote stap. dus heel ingewikkeld, maar het is één telefoontje. Mm -hmm. uh, en, en vervolgens regelt zo'n bank dat. Uh, en, en daarna volgt het spaargeld. En dan volgen dus ook de spaarbedragen. Ja, dus dat valt van... niet nu aan te geven nee. uh, om hoeveel geld het bijvoorbeeld nee. gaat. Nee, het gaat echt in aantallen klanten. Ja. Ja. En normaal zijn dat er uh, ja, een paar honderd per week, de groei. En nu zijn dat vele duizenden. Maar je ja. hebt toch een gemiddeld aantal spaargeld per klant? Ja, dat is 15.000 euro. Dus in het verdienmodel van, van banken uh, is dat voor een gemiddelde bank. Nu een paar uh, duizend klanten met gemiddeld 15.000 euro wat ze meenemen. Ja. En het mooie is dus, met die 15.000 euro voor die paarduizend klanten... kunnen heel veel duurzame initiatieven gefinancierd worden. Ja, ja. en de ING, die voelt dat... Nou, weet je, ja en nee. In, in aantallen klanten voelen ze het niet. Ze hebben wereldwijd 40 miljoen klanten, dus, dus dat loopt ja. wel los. Maar ja. het is meer de reputatieschade ja. uh, van de organisatie... maar ook van, van, van de top van die ja. organisatie. Ja. Ja. Maar je, je gaf net het voorbeeld ABN. Je, gaf, je geeft nu het voorbeeld uh, uh, ING. Je zou toch zeggen, van, nou, nu moet de boodschap toch wel een beetje aangekomen zijn... of, of, of verwacht jij binnenkort nog meer van dit soort situaties? Ja, weet je, vorige maand heeft het top van de asr verzekeringen, ook steun uh, gehad overigens in het verleden van de, van de overheid... Uh, heeft 33% stijging gekregen en daar kraaide niemand over. Uh, dus het momentum van de gemeenteraadsverkiezingen is natuurlijk wel een element wat, wat meespeelt. Uh, maar alle financiële instellingen die in het verleden steun hebben gehad... Uh, die hebben op de agenda staan dat op enig moment dat salaris moet stijgen. Ja. Nationale Nederlanden uh, zou volgen, uh, ja. uh, maar uh, ik twijfel of, dat, of ze dat doorzetten. Is dat idee uh, wat je net opende over Nuts en Gutsbanken, is, is dat nieuw? Heb je het zelf bedacht? Bestaat het al een tijdje? Nou weet je, in 2008, in de bankencrisis, toen zijn een aantal jonge bankiers, uh, en daar was ik onderdeel van, die zijn bij elkaar gekomen met als wens om de bankenindustrie vanuit binnen, van binnenuit uh, te vitaliseren. En we hebben toen een pamflet geschreven. En een van de vier leidende principes in dat pamflet was... dat je een divers bankenlandschap nodig hebt. En toen hebben we bedacht... Ja, je moet eigenlijk een splitsing hebben tussen die nuts- en die gutsbanken. Ja. Want dus, ik zit te denken... wat zou er eigenlijk voor een, een ING of een ABN op tegen zijn om te splitsen? Nou, Het is een hele ingrijpende organisatie. En het is nooit leuk als uh, in dit geval de over, overheid... dichter op de operatie gaat zitten... En dat geldt maar voor een deel van de activiteiten. Ja, ja. Maar het is een mega ingewikkelde operatie, dat heb je ook bij de energiebedrijven gezien. Het splitsen van dat soort grote conglomeraten is, is nogal een operatie. Ja, ja dat is dat. Dus dat, dat weerhoudt ze ook. En dat kost ook tijd, denk ik. En dat kost tijd. Dat ja. gaat er nodig ja. tijd ja. overheen. Maar het ja. zou misschien ja. iets kunnen zijn wat vanuit een overheid gestimuleerd zou moeten of kunnen worden. Nou, dat is mijn, mijn stelling. Ja. Uh, dit moet uh, de overheid starten. Ja. Ja. Nog ja. los van de vraag, moet je dat willen? Ja, ik ben van mening dat ja, je dat moet willen. Ja. Ja, precies. Maar goed, dat, dat is natuurlijk ook een vrij, deel van een vrije sector, natuurlijk. Dat kan je je ook afvragen. Ja, maar ik pleit dus om een deel van het, bank, van, van het bankiersbedrijf. Spijtig vrije sector mee te maken. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja. Nou, interessant idee. Uh, ik heb er nog niet over, reacties over gezegd. Nee? Nee, nee, nee. Ik zou zeggen, kom nog eens terug als er wat interessante reacties. of een goed plan van aanpak ligt. Doe graag. Ik zeg het dus tegen Hanke voormalig directie-lid van Tridos. We gaan we weer even naar het uh... voetballer vlak voor het NOS Journaal van 9 uur. Allemaal zei het al, twee duels zijn bezig. Aars Roma tegen Shakhtar. Eerste wedstrijd 2-1 voor Shakhtar. En die mooie affiche zoals het zo mooi heet. Man United tegen Sevilla. 0-0 was de eerste wedstrijd allemaal. Onder de lichtmasten van Old Trafford. Dat straalt als oud. voor het eerst sinds 2014. Weer een achtste finale op Old Trafford. Manchester United Sevilla is 0-0 na acht minuten. Gevaarlijke kopbal dit wel. Uit een hoekschop van uh, Sevilla. Scheert maar net over de lat bij De Gea. Dat is uh, niet slecht gekopt door Banega. Maar hij gaat dus wel net over de goal. United wat beter begonnen aan de wedstrijd. Een paar aardige kansen al voor uh, vooral Lukaku. Maar die kwam net niet goed uit om echt goed af te ronden. Wat hij natuurlijk als geen ander kan. Maar het liet wel zien dat United wil stormen zoals het ook deed afgelopen zondag tegen Liverpool. Toen ze een geweldige eerste helft speelden. Rashford maakte toen twee goals. De tweede helft was een wereld van verschil. Toen zakten ze weer terug, speelden ze compact en behouden. Zoals we kennen van Mourinho. Kwam Liverpool uiteindelijk ook terug in die wedstrijd. Maar won United hem wel met 2-1. United staat tweede in de Premier League. De titel is al lang uit zicht verdwenen. Sterker nog, Manchester City kan. En die kans wordt steeds groter kampioen worden over een paar weken in de derby tegen United. Dus voor United gaat het vooral nu om de Champions League. En ja, dan hebben ze een coach die weet wat het is om die te winnen. Mourinho won wonnen met Porto. Hij won hem ook al eens met Inter. En hij heeft zo verschrikkelijk veel ervaring natuurlijk in dit toernooi. Dat hij precies weet wat er gevraagd wordt. Voor Sevilla is dat heel anders. Sevilla nu aan de bal achterin. Beetje rondspelen met Vasquez richting Zonzi. En dan naar de kan naar Escudero. Sevilla won nog nooit in de Champions League. Een achtste finale ontmoeting. Kwam nog nooit verder. Haalde nooit de laatste acht. En dat dan proberen tegen zo'n grote ploeg. Een van de grootste clubs ter wereld. Dat is een hele opgave. Ze hadden heel graag die wedstrijd in Sevilla natuurlijk gewonnen. Maar dat werd 0-0. Mede door een geweldig kiepende... David De Gea, de doelman van Manchester United. Terwijl er nu al een flink tikje wordt uitgedeeld door Rashford. Maar Makkelie vindt dat geen gele kaart waard. Dus voetballen we gewoon verder. Rijm 10 minuten onderweg in Manchester op Old Trafford 0-0 bij United Sevilla. gaan wij naar het nieuws van uh, 9 uur. Als ik zeg Veenhuizen, waar denkt u dan aan? Ik denk aan gevangenissen. En als ik uh, tegen u zeg uh, Kreewert. waar denkt u dan aan? Dan waarschijnlijk nergens aan. Denkt u waarschijnlijk nergens aan. En wij wel, want we hebben al een keer aandacht besteed aan de Kribbert. Ja, en er worden 80 mensen, hè? vergis je niet. Ja, ja.